De directeur van Greenpeace Nederland heeft gisteren een tijd vastgezeten. Ze werd met twaalf medestanders opgepakt in het hoofdkantoor van Shell in Den Haag. Ze waren doorgedrongen tot de directiekamer. Daar voerden ze actie tegen proefboringen van Shell in het Noordpoolgebied. Na zes uur werden de actievoerders weer vrijgelaten. Amerika heeft met afschuw gereageerd op het bloedbad van donderdag in een dorp in Syrië. Rebellen zeggen dat er mogelijk 200 mensen door een militie zijn vermoord...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 Een autistische man heeft in Amerika wekenlang rondgedwaald door de woestijn. Hij was begin vorige maand met zijn hond vertrokken voor een trektocht door de Escalante Desert in Utah. Zijn geld raakte op, hij werd bestolen van een deel van zijn uitrusting en zijn hond liep weg. Een politiehelikopter vond de autistische man afgelopen donderdag aan de rand van een riviertje. Hij was sterk vermagerd en kon niet meer lopen. De 28-jarige man had zichzelf in leven gehouden door wortels en kikkers te eten.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 kwam op 4 oktober 1946 ter Wereld in Zwijndrecht in het huis van haar grootouders. Op school haalde zij hoge cijfers en ronde met gemak de Mulo af. Zij droomde van een studie psychologie of geschiedenis. Maar helaas was deze optie destijds niet voor haar weggelegd. Gerda trouwde, schonk het leven aan twee prachtige zoons... en toen deze oud genoeg waren om naar school te gaan, begon zij met schrijven. Ze stuurde haar manuscript op naar een uitgever en in plaats van een opbouwende kritiek ontving zij het bericht dat haar boek zou worden uitgegeven... met daarnaast een opdracht om nog een roman te schrijven. Afgelopen januari rolde haar honderdste pennevrucht van de pers en met in totaal meer dan 2,5 miljoen verkochte boeken... is onze gast één van de meest succesvolste schrijvers... die Nederland rijk is. Het Nachtvluchtenteam voelt zich vereerd door haar komst naar de studio. Welkom Gerda van Wageningen. Dank je wel. Goedemorgen, wat een prestatie, 100. Nou ja, het is eigenlijk vanzelf gegaan. Dat klinkt misschien een beetje raar, maar het is nog steeds een uit de hand gelopen hobby. Ik bedoel, ik heb er nog zoveel plezier in om het te doen. En dan vind ik het een voorrecht dat je het mag doen. Het is de mooiste baan die je hebben kunt. Het is de fantastische baan die je hebben kunt. Ja. Want je kunt je ziel en zaligheid erin kwijt, ja. volledig neem ik aan. Je kunt ja. je, je eigen stempel erop drukken en je ja. mag ook nog volledig je eigen tijd indelen. Met discipline in het geeft uren. een enorme vrijheid. Ik zeg ook altijd, het is niet alleen inspiratie, maar ook transpiratie. Dat is dus inderdaad de discipline die er ook voor nodig is. Ja. Maar als je het leuk vindt om te doen, dan voel je dat niet zo. Ik heb elke ochtend nog plezier om weer aan de slag te gaan. Ja, en volgens mij sta je ongeveer om zes uur op zonder weg. Ik ben, uh, kom om zes uur zingend met bed uit. Nu moest het iets vroeger vanochtend, maar uh, ik zit er ook niet zaggerij nog bij, hoor. Nee, helemaal niet. Je zit er uh, vrolijk bij. En overigens, uh, mochten mensen ook willen zien hoe uh, deze fantastische schrijfster eruit ziet... dat kan dan weer via onze webcam radio1.nl. En dan uh, kijkt u gewoon naar het beeld... Um, je ziet er trouwens helemaal niet uit als... Uh, even kijken, 66 wordt je later 65, dit jaar. hè? Ja. Je bent nu 65, 30. Dat zie je niet. Nee, ik, Want jij ik hebt helemaal geen rim. Ik vind het ook een raar idee nog steeds dat ik uh, AOW heb. Ja. En, uh, Hoeveel ik... is dat, als ik vragen mag? Uh, in mijn geval, dat ik alleen woont uh, 1000 euro in de oh, maand. Maar ja. goed, ik bedoel, uh, dat is dan echt zo'n gegeven van je wordt 65. Maar ik zeg altijd, maar tussen de oren blijf ik 40. Ja. blijf je ook geïnteresseerd in alles en in de maatschappij. Maar hoe voelt dat om tussen de oren 40 te blijven? Want dat kun je wel zeggen, maar ik, ik wil dan toch graag horen hoe dat werkt of zo. Ja, hoe werkt dat? Je, wilt, je hebt nog interesse in allerlei dingen. Ik bedoel, gisteravond belde mijn jongste zoon nog even op en dan hadden we het over van maar. Je moet even wachten met het kopen van een iPhone. Dan het nummer 5 komt uit, dan kunnen we WhatsAppen. Nou, dat bedoel ik, hè, dan blijf je een beetje bij van wat er gebeurt. Ik heb vriendinnen die zelfs nog nooit achter de computer hebben gezeten. En dat vind ik dan niet meer van deze tijd. En dat bedoel ik met tussen je oren blijf je veertig bijblijven met wat er allemaal gebeurt in de hele maatschappij. En probeer jij dan die meiden in jouw vriendenkring ook aan te sporen... om net even wat meer uh, die, die nou, vernieuwingen zijn, op te pikken? Ja, dat zijn wel eens discussies. Dan zeggen ze... ja, ik mis het niet. Nee, geen wonder. Als je het nooit gebruikt hebt, dan mis je het niet. Als je vroeger nog nooit naar de radio had geluisterd... dan wist je ook niet beter. Maar uh, ja, je probeert het dan maar het is hun keuze als ze het niet willen, uiteindelijk. Maar ik wil graag een beetje bijblijven en geïnteresseerd in hoe jonge lui leven en denken in deze tijd. En ik denk dat je die wetenschap en dat invoelingsvermogen ook zeer zeker nodig zult hebben om geïnspireerd te kunnen blijven schrijven. Ja. Ja, ik schrijf natuurlijk twee lijnen, dus historische romans... omdat ik dus heel graag geschiedenis had willen studeren. Dus nu via een omweggetje haal ik de schade in, zeg ik altijd maar. En natuurlijk ook een aantal hedendaagse boeken... waarin ik dus bijna altijd een psychologisch thema pak... van hoe gaan mensen daarmee om. En dan is het interessant als je goed kunt communiceren met mensen... van uh, ja, hoe doe jij dat en hoe doe jij dat? En uh, Ik schrijf nooit een persoonlijk verhaal van iemand... maar als je dan weet hoe mensen met verschillende problemen omgaan... dan kun je door je inlevingsvermogen dat weergeven op een manier zoals dat zou kunnen. En in dat invloedingsvermogen heb jij dan het gevoel daarbinnen... dat je het zelf ook bijna meegemaakt moet hebben... om het te kunnen omschrijven? Of zeg je... Ik kan voldoende empathie richting zo iemand opbrengen om het bij de ander vandaan te halen en het dan goed op te schrijven. Dat schijzen. laatste de empathie, want ik bedoel, als je van honderd boeken alle de nadigheid mee had moeten maken, altijd. Als had je, je niet je hier zo, niet zo vrolijk, vrolijk gezeten. gezeten. <laughs> ook oh, daarover gesproken, jij zit hier natuurlijk onder meer ook zo fris en vrolijk, omdat de uitgeverij Kok jou wel in de watten heeft Ja, gelekt, ontzettend. He? Ze hebben ja. me vannacht hier in de buurt... in een prachtig hotel laten slapen. En het is hier een schitterende omgeving. Dus ik heb nog heerlijk wat gewandeld. en uh, Nee, dat vond ik heel erg lief van ze. Ja, dat is echt lief. Ja. En, en vanochtend hebben ze dan een taxi langs gestuurd. Ja. Maar er zat even een logistiek probleempje in. De taxi was er eerder dan het bestelde ontbijt op ja, dit onchristelijk ja. tijdstip. Ja. <laughs> nou ja, ik zou om vijf uur een ontbijt krijgen in het hotel. En de, nou dat werd vijf over vijf. En toen meldde zich ook de taxi al aan, net bij de eerste hap. Dus nou ja, ben ik toch maar ingestapt om zo vroeg mogelijk hier te kunnen zijn. Jij bent ook een vogelaar. Wat heb je onderweg gezien? Of was het nog heel een veel, beetje te tonken? Nou, nou, ik hoopte eigenlijk al, want hij is binnendoor gereden over lage vuurs. Dus ik denk, zeg tegen de taxichauffeur, ja zeker. Ik zeg, dit is wel de tijd dat je nog wel eens een ree wil zien oversteken enzovoorts. Maar heel veel vogeltjes, lijsters, merels, ja, enig. Mooi, ja. ja. Maar je zit er inderdaad heel fris en fruitig bij, dus je bent zeker niet ingedut. Laten we eens even wat um, teruggaan in de tijd, toen je nog jonger was. Ja. Uh, je bent geboren op 4 oktober 1946. Ja. Dierendag, hè? Voel je ja. bij me hangen. Fotos, ja. Ja, <laughs> honden, in een... katten, paarden, ik vind ja. alles heerlijk. Ja. En, ja. en je hebt ook dressuur gereden. Begrepen. Ik heb 15 jaar dressuur gereden, waarvan twee jaar in een carousel geroep. En een carousel, dat is aparte figuren rijden met 16 paarden in de bak op muziek en dan mag je dus niet licht rijden hè. in draf ga je tegenwoordig licht rijden dat is ook om de rug van het paard te ontzien een soort verlichte zitten hè dus ja, dat je wat verlichte zit, nou, zit zit is meer met galop maar uh, dat is ook uh, dat bestaat nog maar een kleine honderd jaar daarvoor zat men automatisch bleef in het zadel zitten en dat rijden heeft een uh, lange traditie dus dat was heel erg leuk om te doen maar 16 paarden en ja. is dat dan gewoon in zo'n kleine normale bak waar normaal ja, dan je allerlei de figuren Ja, worden. vind ja, ik 16 muziek. paarden wel veel. Ja, maar ja, dat nou ja, het was natuurlijk wel een sport om ze netjes te laten lopen. Dat mislukte nog alles. Dan hadden we weer dolle pret natuurlijk. Was het ook in wedstrijdvorm dat jullie dat Ik deden? heb geen wedstrijd gereden. Nee, nee dat ja. was echt voor het amusement en ook om het dressuur goed te leren. Ja. Heb je zelf ooit paarden gehad ook? Ze ja, is dus onbetaalbaar volgens ja. mij. Hè? Ik, mijn broer die woont in Drenthe, die heeft wel paarden. Vriezen overs. Dus dat vind ik de mooiste paarden die er zijn. Uh, ik rijd niet meer op het paard. Want ik mag er nog wel op zitten met mijn nieuwe heup. Maar ik mag het pertinent niet afvallen. Dus ja, dat kun je nooit garanderen. Maar uh, ik ga wel nog graag met mijn broer uh, mee in uh, tweespan of vierspan rijden. Oh, dat is mooi. Maar dat is ook lekker rustgevend, volgens ja, mij. Ja, heerlijk door de bos. Dat is ja. geweldig. Ja. Dus, is dat iets wat jij ook heel erg moet opzoeken, die rustgevende momenten... om uh, even, als het ware, bij te tanken of inspiratie ja. op te doen? Want ik ben er je werkt dat... keihard, volgens mij. Nou, het valt wel mee, hoor. Tenminste, ik vind het wel meevallen... maar het zal de Calvinistische inslag Ja, honderd boeken. Ja, ik nou ja, heb al 3 jaar over gedaan. Dus ja. ik heb drie boeken per jaar. Nou, er zit altijd een historische roman bij, waar ik het nodige onderzoek voor doe. En uh, de thema's die uh, actueel zijn, ja, daar moet je toch ook meestal wel uh, wat onderzoek voor doen. Dus uh, ja, ik vind het niet zo, zo hard werken ik kan het aardig handel. Ik bedoel, ik heb het nu zelfs vrij rustig gekregen, want na negen jaar mantelzorgen is een paar maanden geleden mijn vader overleden. Dus ik ben nu al klaar met mantelzorgen. En dat scheelt ook heel veel tijd. Ik dacht dat je inmiddels met uh, betrekking tot de mantelzorg... alweer bij je tante terecht was gekomen. Nee, die is ook overleden. Oh, dat is ik heb ook dus negen jaar wat van de uh, Eerst voor mijn moeder, die was de ment. En toen voor een tante die nooit getrouwd is geweest... en dus ook geen kinderen had. Nou ja, ik bedoel, was een ontschat van een mens. Dus uh, daar zorg je ook goed voor. En dan als laatste fase voor mijn vader. Dus en wat, wat, wat houdt dat in om zo nauw bij, bij de laatste periode van drie mensen betrokken te zijn. Ik kan me voorstellen dat je dat ook heel erg beïnvloedt... op de een of andere manier. Ja, daar leer je heel veel van. Je leert er ook van, van hoe erg het soms kan zijn. Mijn vader had de laatste paar maanden... een ontzettend verlangen naar de dood. En die kwam er niet. En hij was eigenlijk klaar met leven. En dat is dan best moeilijk om daarbij te staan. Maar Komt dan een voorstel van jouw kant om te zeggen... heb je wel eens nagedacht over euthanasie, papa? Ja, maar dat was... Uh, de christelijk gereformeerde familie is dat niet bespreekbaar. Nee? Nee, dan is het Gods wil wat bepaald. Is dat voor jou ook nog zo? Of, of nee, zeg jij, nee, daar ben ik heel anders in geworden? Daar ben ik anders in geworden, maar uh, ik bedoel... als dat van hun de keuze is, moet je dat ook respecteren. En wil je het ook niet bespreekbaar maken? Het was voor hun kant niet bespreekbaar. Nee. Dus kijk, ik zou er zelf misschien anders over denken. Het was wel bespreekbaar op een gegeven moment... zowel bij uh, mijn tante als bij mijn vader. Dat was een vrij lastige laatste fase om dan uh, wel morfine te laten toedienen... en het lijden niet onnodig te laten rekken. Dat is wat anders als euthanasie ja. actief ingrijpen. Ja, ja. ja, dat is een, een, een soort palliatieve, maar dan de zijn werk ja. laten doen, zeg maar. En dan uh, de pijn weg te halen. Ja. Ja. En in hoeverre heeft het jou dan inderdaad beïnvloed... en, en, en wat heb je eruit meegenomen, van geleerd? Want je zei zelf, ja... Het, het beïnvloedt inderdaad. Het is een, een nauwe confrontatie met de dood... als je iemand ziet sterven en echt in de allerlaatste fase begeleidt. Maar ik heb daar geen angst voor. Ik bedoel, ik vond het mooi... dat je in die laatste fase toch voor iemand zoveel kunt betekenen. En dat ze dat ook dankbaar konden accepteren. En dan, dan kom je eigenlijk heel dicht bij elkaar. En dat heeft iets heel bijzonders. Ik had daar geen nachtmerries van of zo, nee. En die, die nauwe band, want je hebt zowel uh, je, je moeder als je vader en de tante dan daartussendoor verzorgd. Ja. Die nauwe band, was daarvoor daar ook al sprake van? Of heb je die echt in die periode geïntensiveerd en opgebouwd? Met mijn moeder en met mijn tante was de band altijd goed. Met mijn vader is de band altijd lastig geweest. En ja. dat was ook wel eens een opgave om het dan vol te kunnen houden. Daar ben ik ook al heel eerlijk in. Maar het geeft nu het achter de rug is ook een goed gevoel dat je het hebt kunnen volbrengen. Maar waren daar nog broers en zussen bij betrokken ook? Want ik... Nou ja, ik heb nog een broer, maar ten eerste woont hij ver weg. En ten tweede staat uh, dat hij daar iets anders in, dus de praktische bezorging. Hij staat daar anders in. Oh, hij staat makkelijker in. Oh, nou, dus alle hij neemt zijn verantwoording niet onder. Daar... Ik was dichterbij en ja, blijkbaar toch beter benaderbaar. Dus de problemen werden door mij opgelost. He. Dat was bijvoorbeeld ook de fase dat mijn Klinkt moeder. Klinkt een heel klein beetje bitter. Nee. nee, Ach, ja, het loopt zoals het loopt. En ja. uh... hij nam eigenlijk niet zijn verantwoording om deel te nemen aan het proces, terwijl je als zoon toch ook wel vind ik. Ja, nou ja, goed om er daar mee. waren ook wel wat positieve omstandigheden voor in de zin van uh, uh, dus de afstand. En hij was destijds nog getrouwd met een invalide vrouw, dus hij had toch wel een zorg. Genoeg te doen. En dat moet je ook niet vergeten. Dat valt ook niet altijd mee. En uh, ja. Ook door de aard van mijn werk, hè? want dat zei mijn vader wel eens... als je weer midden op de dag naar een ziekenhuis moest... of midden in de nacht gebeld wordt... Zeggen, dat er toch, ja, toch wat aan de hand was dat je erheen moest. Ja, maar je bent toch thuis, zei mijn vader. En dan uh, dacht ik wel eens... ja, hij beseft ook niet hoeveel werk het schrijven is. Maar het was natuurlijk wel om het te kunnen doen. En ook vroeger, toen de kinderen nog klein waren, ze ziek waren... je was toch wel als moeder zijnde altijd in de buurt. Dus dat is een ideaal combinatie van uh, werken en, uh, en privé... Wat voor heel veel jongere vrouwen toch vaak veel lastiger is. Ja, omdat die we een werkplek elders hebben. Ja. ja. Um, ik, ik zei het al, dat is zwaar, hè, op de vroege morgen zo nee. ineens. Vijftien minuten over zes, dus al helemaal niet meer vroeg. En in mijn beleving is het al avond. Ik begin straks de aan de opgebakken macaroni en dergelijke. Heerlijk. En nee, is trouwens niet goed voor de lijn. Dat, dat lees ik trouwens ook steeds, hè? Ach, ik kom ja, strijd, strijd, tegen. Ja. Is dat strijd. voor jou ook een eeuwige strijd? Ja? Nou ja, kijk, uh, je gezondheid is een groot goed. Dus ik bedoel, uh, ik neig naar overgewicht, dat had mijn moeder ook. Dus ik moet altijd oppassen met eten. En je kunt wel zeggen, ik trek me er niks van aan. En uh, vandaag uh, eet ik alles lekker uh, op, dat doe ik ook wel eens een keer. Maar over het algemeen, ja, dit uh, is kiezen of delen, ik bedoel... Uh, je gezondheid is een groot goed, dus daar doe ik het voor. Ja. En, en uh, boezemt dat je angst in uh, dat je nu ouder wordt... en, en, en dat je dus uh, je ouders hebt zien gaan zoals ja. ze gegaan zijn... en wat dat eventueel voor jouw toekomst kan betekenen... gezondheidstechnisch gezien? Nou, gelukkig hebben ze het goede voorbeeld gegeven door... Uh, mijn moeder was bijna 88, mijn vader is uh, 91 geworden... mijn tante 90, dus ik hoop het ze uh, met flair na te kunnen doen... Maar uh, ja, het is ook wel confronterend als je in te huizen komt en je ziet mensen van je eigen leven toch of eigen leeftijd al uh, zo slecht eraan toe zijn, dan denk je oh wat ben ik blij dat ik een gezond mens ben. Dan, dan besef je eigenlijk hoe rijk je leven is. Ik bedoel, ik heb werk wat ik leuk vind, ik heb een heel groot sociaal netwerk, ik bedoel, ik heb overal plezier in. Nou, ben je toch bevoorrecht? Ja. Zou dat ook genetisch bepaald zijn dat je die die optimistische kant van het leven alsmaar benadert en, en, en ook ziet, want dat is ook letterlijk wat je in interviews zegt, ja. dat je een optimistisch gestemd mens bent. Ja, gelukkig wel. Maar komt dat ook voort uit genetisch materiaal? Dat denk ik namelijk heel nou, vaak. Nou, kijk, ik bedoel, ik heb in, in de verdere familie ook een nichtje dat manische depressiviteit heeft. Dat is gewoon een ziekte. En dat is natuurlijk wel genetisch bepaald. Ik bedoel, dat is heel erg als je zoiets hebt. Voor een deel is het uh, genetisch bepaald. Voor een deel is het ook een kwestie van je schouders eronder zetten... en eraan werken. Ja, dus de, de die helderheid, die... Uh, nou ja, zo is het wel in jij... het leven. Ja. Ik, wil niet, ik wil niet zeggen dat dat voor iedereen geldt. Maar ik bedoel, natuurlijk heb je ook wel eens momenten dat je ergens verdriet van hebt. En dat, dat mag ook allemaal. Maar dan na een poosje zeg je van, nou meet, niet zeuren. We gaan er weer voor. En ik ga dan zelf heel graag de natuur in. Dus of ik dan vogels ga kijken, maar ik golf ook graag... en uh, ik loop ook heel graag langs het strand. En daar vind ik altijd mijn rust en mijn evenwicht. Ben je ook ongeduldig naar mensen toe... die minder die daadkracht uh, aan de dag leggen, zoals jij Dan dat kunnen doet? ze misschien ook niet zelf wat dan doen. Ja, je kan wel zeggen van, uh, kom op, wees wat flinker... maar dat zal dan toch niet werken. We gaan even terug Moi. naar um, het verleden. Je bent dus geboren in een gezin met in ieder geval een broer... Ja. Uh, dat was op uh, de heugelijke dag, uh, 4 oktober uh, 1946, Dierendag. En dus ja. niet voor niks dat jij een dierengek bent, mag ik eigenlijk wel bijna <laughs> ja, zeggen. Wat wij altijd doen, uh, Gerda van Wageningen... dat is dat wij in het Nederlands Archief voor Beeld en Geluid op zoek gaan... naar een fragment uitgezonden precies op jouw geboortedatum. Oh, wat leuk. In dit geval dus inderdaad die uh, 4 oktober 1946. We hebben dat ook... Gevonden en we gaan daar een heel kort en klein stukje van laten horen. Ik zeg je er wel even bij meteen wie het is. Dan heb je even een soort referentiekader. Het is dus nou ja, vrij kort na de oorlog. En het is uh, minister-president Beel. En die gaat het hebben over uh, de loon- en prijspolitiek van de regering. We gaan terug, Gerda van Wageningen, naar jouw geboortedag. 4 oktober 1946. Landgenoten, het is een moeilijk vraagstuk... ...waarover ik vanavond met u spreken wil. Ik vraag daarom uw volle belangstelling... ...en spreek daarbij de hoop uit... dat ik in slagen zal... ...u de loon- en prijspolitiek... ...van de regering duidelijk te maken. Ten eerste... ...tijdens de oorlog... ...zijn de voorraden in ons land... ...vrijwel volledig verbruikt... ...of door de Duitsers gestolen. Ten tweede... Ditzelfde lot heeft een delen ons productieapparaat getroffen. Indien u in een ogenblik deze nuchtere, harde feiten nogmaals overdenkt... ...zult u zich beter realiseren hoe ernstig de schaarste aan verbruiksgoederen in ons land wel zijn moet. En tevens hoe moeilijk de toestand is voor zover het de productiemiddelen betreft. Daar komt nog bij... Dat ook in het buitenland de goederen schaars te groot is en de prijzen dient te gevolgen sterk zijn gestegen. Dit alles betekent dat wij nog verre van één naar Nederlandse begrippen normalen toestand verwijderd zijn. Al dus minister-president Beel, op 4 oktober 1946 de geboortedatum van onze gast Gerda van Wageningen. Prachtig taal gebruiken. Ja, dat is heel anders dan nu. Hè? Ja. Ja, ja, heel prachtig. Ja, voor jou moet dat toch ook wel uh, heel beeldend uh, zijn. In zoverre, uh, je bent ontzettend met taal bezig natuurlijk als schrijfster zijnde en op verschillende gebieden. Dus, dus uh, bij mij rijst meteen een vraag. Uh, je bent geboren in Zwijndrecht, opgegroeid in uh, Rotterdam. Ja. Daar voelde jij je overigens niet zo heel erg thuis, nee, in die grote stadsmens. Nee. <laughs> um, maar in jullie gezin, uh, wat, wat, wat was de manier van communiceren? Werd er met een accent gesproken of in een, in een Rotterdams dialect? Uh, wat, wat was eigenlijk de communicatievorm? Of hoe liet zich dat uh, aanhoren bij jullie? Uh, wij spraken thuis gewoon Nederlands, maar heel mijn familie sprak natuurlijk platzeeus. Platzeeus? Ja. Ook oh, Kun je daar een stukje van? Nee, <laughs> dat is lastig hoor. Ja? <laughs> ja. Dus dat, dat kan je niet even voordoen? Nou, zou nee, niet dat zal ik doen. nou zo even niet uit de nee. muis schieten. Maar ik bedoel, ja, ik kan het wel heel goed verstaan en zo. Ja. Dus uh, dat wel. En uh, heeft dat bijgedragen aan, aan, aan jouw um, gevoel voor taal... En, en, en het luisteren ernaar en het omzetten in verhalen? Of, of is dat op een hele andere manier nou, Mijn vader is dus uh, in Zeeland opgegroeid... en mijn uh, grootmoeder was een Zeeuwse boerendochter... En uh, omdat natuurlijk in de jaren 50 er was weinig geld... dat heb je net van uh, meneer Beel begrepen... Uh, ja, op vakantie gaan was er nog niet bij. Dus wij gingen heel vaak in de zomer logeren bij mijn uh, familie... Uh, op de boerderij op schouwen duiveland En daar heb ik dus eigenlijk de liefde voor de dieren... en voor het platteland opgedaan. Dat vond ik veel prettiger dan in de stad. En uh, ja, je merkt enorme verschillen in, in de dialect. Het, is zo, het was zo dat bijna elk dorp zijn eigen dialect heeft. En dat is ook zo nog in de Hoekse Waard waar ik nu woon. Maar... Uh, uh, ja, het is wel het verschil uh, van uh, taal bijvoorbeeld. Hè? Dus wij heel veel mensen in, in mijn jonge jaren problemen mee hadden... met een lange ei en een korte ei. daar had ik helemaal geen moeite mee. Want in het Zeus wordt een lange ei uitgesproken als een I... maar een korte ei weer niet. Dus dat, dat, dat had ik gewoon eigenlijk als spel, spelende wijze meegekregen. En op welk moment heb je bij jezelf ervaren... dat er, dat er zo'n verhalenverteller in jou zat? Kun je je nog herinneren hoe jij als kind Nou, het, dacht het gekke of is, fantaseren? ik was als kind bijzonder verlegen... Ik was zo verlegen dat ik op de mulo mijn mondelinge beurt na schooltijd kreeg, want anders kon ik niet uit mijn woorden komen. Ik zeg nu altijd, maar dat is aardig overgegaan. Maar wat, wat, weet je waar dat was? je een onzeker kind of zo? Ja, was heel onzeker. Waarom was je onzeker? Kun je dat achteraf gezien analyseren? Achteraf gezien, ja, toch het hele milieu waar je in opgroeide. En, uh... wat deden jouw ouders? Mijn vader zat bij de rivierpolitie, want hij uh, was een schipperszoon natuurlijk. Mijn, gro mijn grootmoeder was een boerendochter die getrouwd is met een uh, schipper. Dus mijn grootouders voeren en daardoor is mijn vader... dus bij zijn grootouders in Zeeland opgegroeid. En toen in 1940, toen uh, wilde mijn grootvader niet voor de Duitsers varen. Dat vertikte hij dus toen heeft hij zijn schip verkocht... en is hij aan de wal gegaan. En in Zwijndrecht en Dordrecht gingen heel veel schippers toen de tijd uh, wonen. Dus vandaar dat mijn grootouders in uh, Zwijndrecht terechtgekomen zijn... Mijn vader dorst in die moeilijke jaren net na de oorlog niet zelf te gaan varen. Dat vond hij een te groot financieel risico. Maar om toch de binding met het water te houden... is hij bij de rivierpolitie terechtgekomen. En je moeder was huisvrouw? Mijn moeder was huisvrouw, was gebruikelijk in die tijd. Mijn moeder komt dus echt uit een, een arm gezin... En heeft daardoor weinig scholing gehad. Van de zes jaar lagere school is er er maar drie geweest. Want er was een paar klompen. Die moesten ze met de broertje delen. Dus mochten ze om de beurt naar school. Maar mijn moeder die schreef foutloos. Die dichte ook wat. En mijn moeder had zeker capaciteiten gehad. Die in deze tijd meer tot z'n recht zou zijn gekomen. En ze heeft een leven lang vrijwilligerswerk gedaan. Ze is ouderling geweest in de kerk. Ze heeft in het jeugdwerk gezeten. En zelfs tot ze op de 84e ging dementeren. Heeft ze nog vrijwilligerswerk in het tehuis gedaan. En ze is ook tot... Taal van slag geraakt toen ze besefte dat ze zelf in dat tehuis terecht zou komen vanwege die dementie die begon. Maar dat was haar zwaarste fase zo in het leven. Het besef dat ze dement werd. En toen het eenmaal wat verder was, is dat besef weg. Toen werd het net een blij kind. Maar dat besef, dat is heel zwaar voor haar geweest. Ja. Ik heb ook altijd het heel bijzonder gevonden dat mijn vader, bijvoorbeeld, die was altijd in staat om te zeggen van... ja, ik ga eens met de oudjes naar een restaurant vanavond. Dan was hij zelf 81. Ja. <laughs> nou, zo praatte mijn moeder en ook. dus zei ze, ze 84 van, ik ga naar de oudjes. Ja. <laughs> ja. En de reden waarschijnlijk dat hij dat zei... was omdat hij dan degene was die de dames begeleide ja. en uh, de chauffeur was van de auto... Ja. en zichzelf fris voelde fruitig en ja. jong voelde, ik ga ja. met de ouders. Ja. En dat denk ik inderdaad ja. te herkennen. In wat maar ik herken bepeld. in mijn moeder dus altijd het bezig zijn... iets nuttigs willen doen... En, en, en dus ook op andere mensen gericht zijn... toch ze graag een plezier willen doen. En dat heb ik duidelijk van haar meegekregen. Alleen in deze tijd kan ik het op een heel andere manier vormgeven. In hoeverre heb jij uh, tijdens je uh, verzorging... van je moeder, je tante en je vader... Uh, het, het schrijven even terzijde moeten schuiven? Want ik kan me voorstellen dat je dan toch... een stuk minder productief gaat worden. Ja. Dat is al wel altijd dan is een kwestie geweest. Van, uh, bijvoorbeeld toen mijn tante ben ik de laatste tien dagen in huis gegaan... om haar te helpen in die laatste levensfase. Ja, dan werk je even niet. En daarna moet je ook wel een weekje bijkomen. Maar dan op een gegeven moment dan, uh, ja, dan kriebelt het weer. Echt een schrijversblok heb ik nog nooit gehad. Dus uh, dan werk ik daarna gewoon weer wat extra hard door. Wil ik toch even terug naar dat moment. En je moeder die, die deed veel vrijwilligerswerk. Ze uh, ja. foutloos ondanks... Uh, ja, te gebrekkige schoolopleiding. Ja, te weinig he? bezoek ja. aan, aan, aan de school. Ja. Ze dichtte dus ook. Is dat bewaard gebleven? Dat dichtwerk van je moeder? Er is moeder. nog wel wat van mijn moeder, maar dat was dus allemaal heel vroom, heel kerks, Van ja, toch de de, de kerkgemeenschap waarin ze opgroeide. Dat is toch mooi ja. om te hebben. Hè? Ja, eh, maar toch dan even terug naar die vraag. Want je bent zeer productief als schrijfster. Uh, Waar is voor jou dat verhalende? Waar voelde je dat in je ziel, in je zaligheid, in je hart, in je geest? Waar, waar voelde je dat opborgen? Dat, dat heb ik als... altijd gehad. Ik bedoel, op school werkstukken maken, daar had ik helemaal geen probleem mee. Brieven schrijven, ik schreef al brieven van 18 kantjes, dat ging moeiteloos. Dus dat is de aanleg. Talent is geen verdienste, zeg ik altijd. Wel de investering die je erin doet om het te ontwikkelen. En dan had je eigenlijk dus uh, willen gaan studeren... Ja. Uh, geschiedenis of psychologie. Ja. In die tijd uh, was dat minder weggelegd. Ja. Je bent getrouwd toen je twintig was. Ja. Dus je hebt eigenlijk je ambitie op dat moment uh, een hele tijd in de wachtkamer was. Ja, de ambitie. Zetten. Het was eigenlijk een soort van, van onbereikbare droom... en dat was een gegeven in die tijd. Ik bedoel, later toen, toen mijn kinderen dus de vrije keus hadden... wat ze wilden gaan leren. En mijn jongste zoon die is dan wel gaan studeren. De oudste die had er niet zo'n behoefte aan. Die is meer de technische kant op gegaan. En, maar het gaf voor mij een enorme voldoening. Zo van, in mijn tijd kon het niet. Er waren de financiën gewoon niet voor. En het was ook de tijd van jongens gaan voor natuurlijk. Hè. Want meisjes trouwden toch en die jongens moesten de kansen krijgen... Het is gewoon 180 graden gedraaid in een aantal jaren, zeg maar in 50 jaar tijd. Dus uh, ik vond het wel heel veel voldoening geven... dat mijn jongste zoon wel kon gaan studeren wat hij wilde. Dat was voor mij een stukje genoegdoening naar vroeger toe. En omdat ik zoveel interesse had in geschiedenis, met name in mijn jonge jaren... dus heb ik heel veel over die tijd gelezen. En uh, dus ja, dat, dat begon ik dan ook in de boeken te verwerken... En ook het leven van mijn grootmoeder op het platteland is eigenlijk de aanleiding geweest voor mijn eerste historische roman. En uh, toen had ik al een paar boeken gepubliceerd. Toen zei mijn uitgever destijds van, nou ik weet het niet, oh, ik weet het niet, geschiedenis verkoopt niet. En drie maanden later liep die, riep hij die van, je hebt het gat in de markt gevonden. Dus maar, dat doe ik dus ook altijd. Kijk, ik, ik schrijf geen geschiedenisboeken. Ik verwerk heel laagdrempelig in mijn boeken. Dus uh, de eenvoudige geschiedenis van hoe leefde men. En met name de dus geschiedenis van de vrouwen. Hoe leefde die in die tijd? Daar is zo weinig over bekend. En over het algemeen, een historicus besteedt besteed daar niet zoveel aandacht aan. En je doet altijd uh, uitbundig onderzoek naar ja, allerlei kwesties. Ja. Want je wil ook dat gewoon klopt wat je schrijft. Moet kloppen. Ja. He, dus ook mijn laatste boek, dat gaat dus over uh, de suikerfabriek in Oud-Beijenland. En ik uh, kreeg laatst weer van iemand te horen van ja, zo was het echt. Ik die dus in de even die tijd, Ja, ja he, dus, dus iemand van in de tachtig die dat dus uh, als jong meisje nog... dat de vader in de suikerfabriek werkte en, en van zo was het. Nou, dat is het grootste compliment wat je dus krijgen kunt als auteur. En hoe heb je dan dat onderzoek in dit geval gedaan en verricht... Hoe heb ik dat gedaan? Je leest over vroeger. Er bestaat over de suikerindustrie dus uh, wel wat documentatie. En je hebt natuurlijk allemaal de boekjes van, uh, die in de streek gepubliceerd worden. Je praat met mensen. Dat zou ik zeggen, ga je gaat ook met mensen praten. Ja, dat vind ik leuk. Nu spreek je iemand die niet zegt tegen jou, oh, het gaat inderdaad ja, zo. Ja. En uh, ik herken het van ja. mijn grootvader. Ja. Maar dat zijn dan ook mensen die je gesproken hebt ja, voor je onderzoek. Ja, ja. Ja. Ik heb hem hier voor me dus. Gerda van Wageningen, Onrustig Hart, de honderdste roman. En nu we het daar toch over hebben, Gerda... denk ik dat het een goed moment is om even aan te geven... dat wij op onze site uh, een prijsvraag hebben staan. Oh, wat leuk. En ook op teletextpagina 331. Want de uitgeverij heeft drie exemplaren ter beschikking gesteld om weg te geven, maar daar moeten mensen wel even wat voor doen. En um, Gerda van Wageningen schreef dus met deze historische roman... haar honderdste boek. En voor dit jubileum blijft ze dicht bij huis. De auteur woont zelf namelijk ook in Oud-Beijerland. Dat heb ik, ik steeds, dus bewust hè? gedaan, ja. Waardoor ze alles weet over de geschiedenis en de mensen van die streek. En je kunt dus kans maken op één van die drie exemplaren... van het boek Onrustig Hart. En daarvoor zou je de volgende vraag moeten beantwoorden. Die staat dus ook op nachtvluchten.fm en op teletextpagina 300. Hoe heet, we gaan het niet verraden in deze uitzending... Hoe heet Gerda's eerste pennevrucht en in welk jaar rolde dit boek van de persen? Dus hoe heet Gerda, uh, Gerda's eerste pennevrucht, Gerda van Wageningen... en in welk jaar rolde dit boek van de persen? Kijk dus op nachtvluchten.fm of op teletekspagina 331. En toch wil ik wel even terug naar het eerste boek... Want je bent niet voor niets begonnen ook met schrijven. Het zat er blijkbaar altijd in. Ja. Je trouwt, je krijgt twee kinderen. Je zou denken, dan heb je best een hoop te doen. Maar ergens ontbrak er iets... Ja, ik ben nooit in de weg gelegd uh, voor huisvrouw. Ik bedoel, uh, ramenlappen gebeurt alleen wanneer noodzakelijk. Dus zodra ik uh, toen, toen eigenlijk tegelijkertijd... dat ik dus voor mijn plezier ging schrijven... en dat waren allemaal stukjes en dat verscheurde ik dan weer even hard. Achteraf gezien was dat natuurlijk een ontwikkelingsproces. Maar ben ik weer uh, wel gaan werken. Want ik bedoel, het uh, was toen nog niet gebruikelijk. Ik heb me ook wel eens moeten verdedigen dat ik beter de ramen kon lappen... dan. Ten uh, opzichte op van te wie doen. heb je dat moeten doen, dat verdedigen? Ja, toch wel uit je familie die vrijbehoudend ja? is gezien... de kerkelijke achtergrond natuurlijk. En je man? Uh, nou ja, die vond het allemaal wel een beetje best. Maar toen ik dus meer bekend werd... en hij dus wel eens voorgesteld werd als meneer van Wageningen... en zo eet hij natuurlijk niet, want Gerda van Wageningen is mijn meisjesnaam... had hij daar wel moeite mee. En uh, dat is ook later wel uitgedraaid op een scheiding. Ja, en had dat, nou maar, ja dat, ik kan me voorstellen dat dat best lastig is om iemand... Voor een man uh, van zijn uh, generatie ja. was dat ook moeilijk om mee om te gaan. Kan ik me ook wel wat ja. voorstellen. En zo'n zo zo gigantische ontwikkeling die je dan doormaakt... je, je trouwt met een meisje uh, wat besloten heeft toch maar niet te gaan studeren... Nou, ja, dat was besluiten. Ik bedoel, het ja, was gewoon weg. Het was er. Zo, het was ja, geen bewust be be be Niet een bewust besluit, maar in ieder geval. Het nee. is wel vanuit die uh, beginpositie. Is jullie huwelijk gestart. En dan ja. ineens bloeit iemand helemaal op. Dat is best lastig om bij te houden. Ja, nou, daardoor da da da kun je dus uit elkaar groeien. Ja, ja. ja. Denk je dat het dan alleen maar met jouw succes te maken heeft gehad of lager? Ook, ook met andere, andere dingen? dingen. Ja, ja ik ben ik natuurlijk ook, heel jong getrouwd. 22. Ja. ja, nou ja, maar was het toen normaal hoor. Ik ja. bedoel, uh, ja. en kijk, mijn, mijn zoons zijn geboren toen ik 21 en 24 was. Er tussendoor nog even een miskraam gehad. Dus ja, ik bedoel, maar dat, dat was toen de tijd eigenlijk even gewoon als dat vrouwen nu pas na de dertigste gaan denken van oh, ik wil nog een kindje ook. Ja. Dus dat, dat ja, de maatschappij is zo ontzettend Anders. veranderd in korte tijd. Ja. Maar dus, dus het begin van dat schrijven... dat was echt omdat je niet in de wieg gelegd was voor huisvrouw. Nee. En er ontbrak gewoon iets in je leven. En je had altijd al dat gevoel gehad... daar moet iets mee, met dat, met dat schrijven, met Ja, ik, met ik wilde taal, wat meer. Dat ik dat had natuurlijk nooit gedroomd dat, dat, dat het zich zo zou ontwikkelen. Hè, maar wel van... Uh, dat ik mijn eerste manuscript... Toen ik, kijk, je verscheurde steeds alles, tenminste dat deed ik. Op een gegeven moment dacht ik van... ik weet niet meer wat ik fout doe. En dat zou ik nou zo graag willen weten. Toen heb ik gedacht, van, nou moet ik eens iets afmaken... en dat verscheur ik dan niet, maar daar ga ik eens iemand zijn mening over vragen. Nou, dan had je de keus, kun je ermee gaan naar een leraar Nederlands... van een middelbare school, of je kunt naar een uitgever gaan. En al mijn naïviteit van toen dacht ik, nou, ik stuur het naar een uitgever... en dan krijg ik wel een briefje terug van waar ik op moet letten... wat ik verkeerd doe, om het te kunnen ontwikkelen. Maar ja, dat liep dus anders, want zo werkt het a niet bij een uitgever... maar wist ik niet op dat moment. Maar toen kreeg ik dus het bericht van, nou, we willen het gaan uitgeven. Nou, ik ben van mijn stoel gerold van verbazing natuurlijk. Maar ik vond het geweldig. En wat heb je van je eerste loon gedaan? Uh, ik heb een antiek bureau gekocht. <laughs> Oh, echt, maar en een ja. tweede lonenschoomaakster ingehuurd. Ja, ook dat? <laughs> <laughs> ja hoor. Mijn huidige hulp die heb ik al meer dan 25 jaar. Dat is heerlijk. Wat grappig. Ja. Maar wat mooi trouwens, dat je zegt: ik heb een antiek bureau gekocht. Ja. We hebben een, een aantal overeenkomsten. Ik ben gestopt met roken. Dat is heel lang geleden. <laughs> Knap ja. Ja, heb, ja. Heb je ook gerookt? Heel vroeger. Nou, toen, uh, meer dan 35 jaar geleden. dan twee of drie sigaretjes. Oh, op, iedereen man. deed het en je wist ja. niet beter, je deed mee in die tijd. Maar ja. Uh, ja, in mijn tijd was het al gewoon heel normaal dat je gewoon. Fulltime uh, rookte ja. en en en niet zozeer uit gezelligheid dan wel overtuigd. Ja. En uh, toen ben ik gestopt en nadat ik dat een post had volgehouden, heb ik van de opbrengst tussen aanhalingstekens ja. opbrengst eigenlijk ja, ja, ja. minder uitgegeven. Heb ik ook een antiek bureau oh, gekocht. grappig! Ja, ja, waar ja. je aan twee kanten aan kan zitten. ook oh, leuk. Ja, ik ja. heb een cilinderbureau uh, gekocht. Oh, Kom ja. uit een Engels postkantoor en de oude postzegels zaten er nog in. Ja. Oh echt waar? Ja. Dat was wat heel leuk. mooi. Ja. Ja. Ja. Ik heb het ook nog staan hoor. Ja. En jij verslijt ook, geloof ik, twee toetsenborden of zo... achter ja, dat ik heb bureau door, per ik jaar zo'n beetje? Kijk, ik heb natuurlijk uh, tijdens het MULO-periode... kon je ook uh, cursussen type volgen. Dus dat waren echt die ouderwetse machines waar je flink op moest rampen tampen. Nou ja, dat is er niet meer uitgegaan. Dus volgens mijn kinderen de toetsen ongeveer uit de borden nog. Maar uh, dus door de aanslag de veel letters... de E, de, de, D enzovoort, die verdwijnen na een poosje. Omdat ik ze vrij intensief gebruik. Dus... Uh, dan, ik heb zelfs, met, als ik met mijn laptop werk... heeft mijn zoon een apart toetsenbord eraan uh, gekoppeld. Want als ik daar uh, een half jaar op werk... dan zitten er geen toets meer op en dan is het lastig. Want niet iedereen die blind natuurlijk. Nee. Dus uh, daar heb ik dan maar uh, steeds uh, toetsenborden voor. Was het ook toen jij te horen kreeg... dat dat um, eerste boek meteen werd uitgebracht... Uh, alleen mevrouw van Wageningen schrijft u maar alvast het volgende, inderdaad. Ja. ja. Hoe, hoe voelde jij je toen... Dat, dat, op dat moment is heel onwezenlijk. Je kunt niet eens zeggen van dat was een droom die werkelijkheid was, want zover had ik gewoonweg nog nooit gedacht. Maar ik was me wel direct bewust van het feit van zo'n kans krijg je hem één keer en daar ga ik voor. Dus ik werkte destijds administratief bij de ruilverkaveling in de Hoekse Waard. Dus dat heb ik opgezegd. En ik ben uh, me volledig op het schrijven gaan storten Gewoon omdat het zo uniek was wat er gebeurde. En in die tijd was het natuurlijk toch gewoon zo dat de man de kostwinner was. Dus door het feit dat ik getrouwd was, had ik ook de ruimte om me dat gaan te ontwikkelen. Ja, je, je nam niet echt een financieel risico op dat nee, moment. Nee, dat bedoel ik. Want er werd voorzien. Ja. Ja, als je dus ja. voor je eigen onderhoud moet voorzien... dan kun je niet zomaar een baan uh, aan de kant zetten... om je volledig op een hobby te gaan storten... ongeacht welke hobby het ook is natuurlijk. Maar heeft je man je dat wel eens kwalijk genomen? Dan zo van ja, wacht even, ik mooi voorzien en jij... Uh, nee, ja, want in die tijd uh, was, was het gewoon zo van de man was kostwinner. Ja. Of wat vonden jou, jouw zoons? Want die waren dan... Jij was 32 ongeveer toen, ik was 32 eerste boeken, toen mijn eerste boek uitkwam. Ja, toen dus 21 was je toen een zoontje kwam. En ja. een vierde, dus ze dus waren hele jonge kinderen nog. Ja. Wat vonden zij daarvan? Nou, dat, dat, ja, ze groeiden daar een beetje in. Ze stonden er niet zo bij stil. En uh, ik ben ook lange tijd vrij anoniem aan het werk geweest. En uh, uh, het werd pas eigenlijk voor hun merkbaar, dus na een jaar of vijf, zes. Dus ja, toen uh, ging mama ineens meer verdienen dan papa. Dat was wel een beetje raar natuurlijk. Dat was ook niet algemeen. En uh, ja, de, dan kwam er dit en dan kwam er dat. En uh, de eerste interviews en zo. Maar ja, de, ach, kinderen zijn er helaas aconiek in. En, uh, ik weet wel, toen mijn jongste zoon op het gymnasium zat... dat uh, zijn klasgenoten altijd zeiden van je hebt zo'n geëmancipeerde moeder. Dus daar viel het dan wat meer op. Ja. Gewoon door het feit dus dat ik werkte en een werkster had. Dat vonden ze wel heel bijzonder. En dat heb jij waarschijnlijk als een compliment ook ervaren. Ja, ja, ja, dat vond ik ja. wel grappig. De moeder. Ja, dat vond ik wel grappig. Ja, dat is wat ik eigenlijk nu ook nog heb. Wat ik net al zei, van tussen mijn oren blijf ik veertig. Je wilt gewoon betrokken blijven bij de maatschappij. Dat is ook een stuk interesse van jezelf uit die je daarin hebt. Het is een interessante tijd om te leven. Dus uh, ja, dat boeit me wel. Ja. En dan op een bepaald moment, uh, ja, dan wordt het er dus steeds meer. Je gaat meer verdienen ook. En maar dan volgde er een scheiding. Hoe hebben de kinderen zich daarin uh, een plek weten te... Uh... Ja, toen waren ze al volwassen. Ik ben 32 jaar getrouwd geweest. En dat is allemaal vrij lastig gebeurd. Dat je na zo'n lange tijd nog gaat scheiden, dat is best pittig, hè? Ja, nou ja, ik bedoel, het was voor mij geen huwelijk wat me echt gelukkig maakte. Mijn scheiding was ook misschien uh, de religieuze achtergrond toch niet de eerste keus. En uh, toen kwam er een hele zware tijd toen mijn ex-hartpatiënt was. Nou, die, toen had ik eigenlijk al besloten van dit trek ik niet langer. Maar uh, ja, dan laat je ook iemand niet in de steek. Maar zodra hij ervan genezen was... Uh, ja, toen ging hij achter de vrouwen aan enzovoorts. Dus het was zijn keuze oh. pijnlijk om weg te gaan. Ja. En dat werd door mij als een grote bevrijding ervaren. Ja. Dus eigenlijk was het maar goed ook dat hij achter de dames aanging. Ja, het maakte het voor mij makkelijker. een vrijbrief om ik, te zeggen... Ik had ja, niet weet het dilemma van ik laat iemand in de steek. Dus ik voelde me niet schuldig en ik haalde heel ruim adem toen, toen die weg was. En toen dacht ik, zo, en nu ben ik aan de beurt. Is, is dat iets wat heel erg in jou zit? Hè? Want, want je zei het al, ik heb het een beetje van mijn moeder ook. Hè? Dat, dat, dat verzorgende, dat ja. er voor anderen zijn. Ja. Uh, is dat iets wat in jou zit? Dat je dat, je dat uh, inderdaad heel graag doet voor mensen. En dat je soms misschien wel jezelf daar een beetje in wegcijfert. Want, je, want ja? als je 32 jaar met iemand getrouwd bent die je niet gelukkig maakt, dan denk ik: Nou, dat had je misschien na, na 10 jaar ook wel kunnen bedenken. Ja, maar, en voor maar dat is ook deze kiezen. tijd. Ik bedoel, vergeet niet, tegenwoordig is dat gemakkelijk, het geaccepteerd. Maar zo oud niet Gerda nee, van maar goed. Nee, maar goed, ik bedoel, hè, uh, dat, zeg maar 40 jaar terug lag dat heel anders. Er is gewoon zoveel veranderd in korte tijd. En dat is ook een, aan de ene kant kun je zeggen... men gaat vandaag de dag te makkelijk uit elkaar, hè, want we proberen het niet echt. Want denk er om elk leven die kent tegenslagen. Niemand is volmaakt. Ik bedoel, je hebt allemaal dingen waar je mee moet dealen binnen een relatie. Maar aan de andere kant, uh, als het echt niet gaat... is het tegenwoordig gemakkelijker, er zit geen stigma maar meer op. En uh, kerkelijke achtergronden. Ja, je hebt natuurlijk nog wel de belt, waar het dan wel een beetje een rol speelt, maar verder niet meer. Dus het is voor mensen wel gemakkelijker geworden om voor zichzelf te kiezen. En had je dan misschien in een andere tijd geboren willen worden, omdat je nu misschien wel het gevoel hebt dat je dingen hebt laten liggen? Heb moeten laten ja, liggen. in de andere tijd, ik bedoel, als je honderd jaar geleden had geboren... en dan denk je, veel mensen idealiseren die tijd, van vroeger. En dan gaan ze naar braderieën en naar de oude ambachtenmarkt... en denken ze, oh, wat was het toen allemaal mooi en rustig enzovoort. En dan vergeten ze ook vaak de beperktheid. Ik bedoel, denk erom. Tot uh, in mijn herinneringsvermogen is, uh, was de vrouw ondergeschikt aan de man. Hè? Zodra ze trouwde, hij was de baas in huis en zo. En in vroeger tijd was het natuurlijk ook heel veel bittere armoede. Daar is de armoede van tegenwoordig toch nog luxe bij. Ik bedoel, hoe hard dat ook klinkt... maar. Dat was gewoon een heel hard leven van uh, vroeger. Had ik in deze tijd willen leven, ja goed, dan zijn er weer andere ja, problemen. Ja, precies, laat Ik geworden. bedoel, ik zie nu de vrouwen die laat kinderen krijgen. En mogelijk met minder gezonde ouders. Dus die zitten helemaal in de sandwich van, nou zit ik aan twee kanten. En ik geef het je te doen, zo'n dilemma. Want je moet er toch moreel ook mee klaarkomen. Ja. En als je dan ook nog een carrière hebt, ja... Kijk, mijn zoons die, die zijn helemaal vrij in wat ze willen kiezen... en voor de bureau, voor de beroep. En die hebben het beide reuzen naar de zin. Ja, die hebben kansen die er daarvoor een generatie niet waren. En dat is dan wel eens te benijden. Aan de andere kant worden ze ook geconfronteerd met andere problemen. Zij gaan jou, uh, Gerda, geen, misschien wel geen kleinkinderen geven... Nee, dat zit er denk ik niet in. Want je, je oudste zoon is verstokt vrijgezel. Ja, zei je? hij is 44 en uh, verwoed golfer. Ik heb hem al geprobeerd te koppelen aan co-pilot Barbara Elbert. Ja, Albert. nou ja, je weet het natuurlijk nooit. Zeg ja. nooit, nooit, hè? Ja. Maar uh, die heeft het reuze naar zijn zin zo. Ik merk dat bij mezelf ook. Na mijn scheiding uh, uh, heb ik nogal twee keer een relatie gehad... maar mijn vrijheid is me een groot goed gebleven. Dus uh, ik begin er niet meer aan om, uh, om het nou maar zo maar te zeggen. En, en, en ik was, was, was, het, was de reden om, om ermee te stoppen met die relatie... De, de, het claimen of het je minder Ja, het krijgen. Ja, krijgen. Ja. Ja. Ja. He, want ik genoot zo van de vrijheid die ik nu had, uh, heb gekregen. En ik heb natuurlijk het geluk dat ik als een van de weinigen... van mijn generatie toch financieel volkomen onafhankelijk ben. Dus dat maakt het ook gemakkelijker. En uh, ja, ik herken dan dat, dat, dat je eigen gang willen gaan... dat mijn, jong, mijn oudste zoon dat ook in zich heeft. Nou, mijn jongste zoon is homo en die is al 15 jaar... Uh, heel gelukkig samen met zijn vriend en inmiddels zijn man... En uh, nou ja, dat is ook een groot goed. Dat kan ook in deze tijd. Maar gaan zij misschien nog uh, met een, uh, een draagmoeder aan de slag? Nee, nee, nee. nee ze hebben, ze hebben, hebben allebei zeer interessante banen. Uh, ze reizen heel veel over de wereld. Wonen sinds een half jaar ook in Londen vanwege hun werk. Ze zitten in de financiële sector. Mijn schoonzoon uh, heeft een juridische opleiding net als mijn uh, eigen zoon. En uh, daar, uh, ja, daar hebben ze gewoon fantastische banen mee bereikt. En daar hebben ze zoveel voldoening van. En. Uh, dat, dat nee, dat, dat, dat zit er niet meer in. Nee. Nee. En die vrijheid die je nu ervaart uh, terwijl je weer uh, alleen woont. Uh, ja, soms heeft dat ook zijn nadelen. Want je komt thuis, uh, of je bent al thuis, maar er is niet iemand die even voor jou dat glaasje wijn inschenkt. Nou, dat was heel niemand... confronterend toen ik twee jaar geleden mijn nieuwe heup kreeg. Juist. Dan ben je ineens vreselijk afhankelijk. Je kon je eigen bed niet meer opmaken. Je kon de vaatwasser niet vullen. Uh, ik bedoel, als je pas uit het ziekenhuis komt, je kunt niet eens je eigen sokken aantrekken. Ja, dat is confronterend en dan loop je tegen problemen aan... omdat je alleen bent. En hoe goed kun jij je dan eventueel overgeven aan de zorg van anderen? Want je hebt een groot sociaal nou, dat netwerk. Dat was een levensles, hoor. Hebben heb ja. ik wel eens even moeten slikken. Ja, ja dat is... Uh... Kijk, ik heb dat een discussie met mijn tante ook gehad. Die was net zo'n beetje als ik. Ook graag zorgen voor iemand anders. Dan gaf hij veel voldoening. En in de laatste fase van haar leven, mijn tante had trouwens twee nieuwe heupen... want het komt dus in de familie vaker voor. En dan het hulp moeten accepteren, had zij heel veel moeite mee. En toen had ik wel eens tegen de gezegd van ja, denk erom... hulp geven, dat is vanzelfsprekend, maar daar staat altijd tegenover... dat er iemand is die die hulp moet ontvangen. En dat moet je dan kunnen accepteren. En ja, Toen zat ik zelf in de situatie en toen besefte ik pas hoe moeilijk dat is. En hoe heb je het weten te overwinnen, die moeilijkheid? Ja, Omdat je, daaraan... het ja, je moet het zeven... even niet anders. Je moet. Maar wel zo kort mogelijk natuurlijk... Ja, dus dat hadden ze in het ziekenhuis al in de gaten. Is wel goed, je begint er ook meteen heel fel bij te kijken. Hè? Ja, nee, maar zo is het. Ja. Kijk, dat is de aard van het beestje. Gerda van Wageningen, die, die kijkt tot op heden heel vriendelijk en zacht aardig. Maar hier zag ik even de vlammende ogen. Ja, ja, ja. natuurlijk. Ja. Ja. Ja. Nou, wij gaan nu, en dat moet je ook even accepteren... wij gaan nu ook even goed voor jou zorgen. Wat Kijk eens. gaan wij namelijk doen? Oh. Je zit niet voor niks bij Nachtvlucht, een laatste ronde cocktail lounge. Wij gaan voor jou een speciaal geselecteerde cocktail shaken. Nou ja, eigenlijk moet je zelf ook een beetje meehelpen hoor, want anders ja? dan uh, zijn we om kwart over uh, zeven nog niet klaar hier op Radio 1 bij Nachtvluchten <laughs> van Max. Het is uh, uh, de uh, cocktail geworden, getiteld Bird of Paradise. Zo! Omdat jij dus echt een vervent vogelaar bent. Hè? Ik heb ook in de glossy getiteld Gewoon Gerda een aantal mooie foto's van je gezien waar je aan het uh, vogelen bent. En uh, Dus speciaal daarvoor de Bird of Paradise. Wil jij de ingeving? in de shaker doen en dat ik het voorlees? Of zeg je nou, doe maar andersom? Oh, je doet het wel in de oh. shaker, hoor. Oké. Okay. Even um, kijken. Ja, dan hebben wij zo'n klein uh, maatbekertje. Ja. En uh, dan willen wij graag... Uh, een uh, gezellig cocktailmuziekje erbij. Altijd goed. The Bird of Paradise. Een speciale cocktail voor een op dierendag geboren vogelaar. Kijk eens aan. 30 milliliter wodka. Uh, oh. dat, dat is voor één drankje. Dus dan moet je eigenlijk twee van die... Um, wat we knippen, want ik hou niet van sterke drank. Nee, dat is de wodka. Dat, dat is, is de, de wodka. Ja. Ik ja, pak al de meteen de verkeerde blöker. Blöker Ja. Dus dat zijn twee van die. Ja. En dan moeten we eventjes... Uh, ik las trouwens... Kun jij ook twee dingen tegelijk? Ik wel. Kijk, daar gaat-ie. Multitasken, twee dat is ons toch op het lijstje geschreven hier ze altijd. Exact, dat zeggen ze. Ik las namelijk dat uh, jouw schoonzoon uh, van Mexicaanse afkomst, ja. dat hij uh, heel goed kan koken... Ja, inderdaad. Dit ja. is een heerlijk uh, Mexicaans gerecht. Dat is mijn favoriet. Dat heet mollen. Dat is van chocolade. Hè. Chocolade komt oorspronkelijk uit Mexico. Niet de zoete versie die wij nu kennen. Maar dus de, oorspronkelijk van de cacaobonen En dat is kip in een soort chocoladesaus met rijst. Oh, dat is zo lekker. Kip met chocoladesaus? Ja, heerlijk is dat. Ga maar naar de Mexicaanen om te eten en... Uh, Bestel het maar. Is maar dan dus kun je dus op je vingers natellen dat dat niet goed is voor de heupen. Ja, dat hè? is het best toch? Hè? Ik bedoel, Hier. alles wat je lekker vindt, daar word je dik van. Is ook zo. Blue Curacao. Ja. Daar moet één hoeveelheid in. Namelijk uh, 15 milliliter maar. Twee, dat is dertig. Ja, die mag erin. Nou, dan gaan we uh, drie van die kleine hoeveelheden... Ik doe de dop weer. Oh ja, ik doe de doppen wel. Uh, drie hoeveelheden lychee. En daarna komt er nog limoensap en suikersiroop. Kun jij zelf ook koken? Ik kook wel graag hoor. Ja. Ja. Vroeger heb ik heel graag uh, rijstafels gekookt, heel uitgebreid. Ik heb dus een uh, Ambonese vriendin gehad die mij uh, daar een beetje wegwijs uh, in heeft gemaakt. en is uh... goed zo. Ja. Ja. Ambonese -keuken. Ik kook ook elke dag voor mezelf. Ja, dat wil ja. ik net vragen als je alleen woont, dan wil dat er namelijk wel eens een beetje bij inschieten. Ja, dat nee, denk ik. Ik vind het leuk om te doen. Zal ik even een paar klontjes ijs in doen? Ja. Er moeten er nog meer in hoor. Wacht even. die doe ik er vast even in kan het alvast een beetje koud worden. Nee, maar dus je bent heel gedisciplineerd in echt voor jezelf koken. Niet van die kant-en-klare dingen. Nee, maar kant-en-klare dingen zijn meestal ook niet zo lekker. Dus ik vind het gewoon fijn om zelf te koken. En dan kun je het ook een beetje aan de magere kant houden. Noodzaak, noodzaak. Daar mag maar heel... Ja, noodzaak. Daar mag maar heel weinig van in. Dat is namelijk suikersiroop. Nou, dan zou ik gewoon een scheutje doen. En dat lijkt me dan wel... Ja, zo'n dopje bijvoorbeeld. Maar zeggen, voordat het uitschiet... zou ik het maar in een dopje doen. Ja, heel goed. Ja, lijkt me goed. Ja. Zo. En duik je ook wel eens in de historie van bepaalde keukens of bepaalde uh, Nou, ik culturen. maak ook wel eens hele oude ouderwetse gerechten als gebakken grutjes. Dat, uh, je oh, kan dat... dan bijna niet meer aan grutjes komen. Oh, wat ik bijna vergeet, dat is de limoensap. Ja, grutjes, ik weet ook helemaal niet wat het is eigenlijk. Grutten, dat is, is eigenlijk een soort granen. Hè? De vroeger kende je ook gruttenpap en gruttenbrei en zo... Nou, dat komt dus uit de familie, dat recept. Dus dan uh, kook ik een hele stevige gruttebrei. En die laat je een nacht koud worden. En die snij je dan in plakjes. En die doe je bakken. En dan met stroop. Oeh. Ja, mijn zoons zijn er gek op. Dus dat doen we nog wel eens. Heel ook, ouderwets. Ook slecht voor ja. de heupen. En ja. ook, ook allemaal. Tuurlijk. Even vijf minuten zo. in je mond en vijf jaar op je kont, zeggen ze altijd. Dus <lacht> Zo. Zal ik hem shaken of ga jij? Prima. Ja? ja? Ook, maar, oh, ja wel het dopje heel goed vasthouden? Ja, nee, want anders zou ik je onder. Ja, precies. Oh, heerlijk dat jij dat weet. <lacht> Nou, the bird of paradise. Ik ben erg benieuwd. Maar je bent dus geen sterke drankdrinker. Nee, nee hou ik niet van. Nee, nee. nee. Het is zelfs nog proef... als het in de oh, chocola ja? of in gebak zit. Oh ja, dat proef jij dan ook ja. wel? Ja, oké. Okay, ja. ja. Wil je hem toch gaan proeven? Denk je? Ik is al heel klein stokje. Ja, heel nipen. klein stokje. <laughs> dus je bent namelijk met de taxi, hè? Dus, en daarna met, uh, <laughs> ik ga met, met de, trein. de trein naar huis. Ja. Daar. Uh, jij is nou, gaat ja, ik ga het zeker proberen. Oh, is dus een prachtige. Inderdaad, door de blauwe kleur inderdaad. Het blauwe is mijn favoriete kleur. Kijk maar naar me. Een hele mooie, wijde, uh, gebatikte blouse is het, hè? Ja, van pure zijde. Dat Mooi. is een heel klein pakje om mee te nemen. Is heel licht. Ik ken in uh, Groes een heel leuk winkeltje... waar ze heel aparte dingen verkopen. En daar hou ik wel van. Ja, het ziet, maar het, het staat je ook prachtig. En het valt het, het heel het soepel Het mooiste is met zoiets, dat draag je tien jaar. Want dat wordt nooit ouderwets. Nee, dus. Mooi. En wat is je favoriete kleur? Dus inderdaad blauw? blauw ja. Ja. Ja. ja, grappig. Nou, we gaan even proosten. Uh, willen wij proosten op jouw en eerste boek? Of zeg je nou... Ik proost liever op iets anders wat ik in de nabije toekomst ga beleven of wil bereiken of hoop te bereiken. Uh, laten we proosten op dat we gelukkig mogen blijven in het leven. Dat blijven vind ik een goede gelukkig ja, blijven. Hè? Dan moet je ja. soms verknokken. Proost. En dan gaan we het even uitproberen. Hmm. Zeer bescheiden slokje hoor. Oh, maar het smaakt zeer fruitig. Ja, het is licht inderdaad. Het is heel licht, ja. Een soort een zweempje van inderdaad de Curaçao en, en, ja. en de wodka. Ja. Maar daarnaast is het een mooie mix. En dat heeft waarschijnlijk met die liché te ja, dat maken. Ja, he? dat, uh, dat, want liedjes zijn erg lekker. Ja, ja. ja, die zijn volgens mij ook heel gezond. Ja. Heerlijk is het. Mooi zo. Nou, ik ben blij dat we geproost hebben op inderdaad gelukkig blijven. Ja. Het is uh, tien minuten voor zeven, Gerda van Wageningen. Zo, ja, snel <laughs> um, Ik wil heel graag uh, toch nog even met je um, praten over laten we zeggen, de vooroordelen die er bestaan... over um, de kwaliteit van de streek- of de familieroman. Je hebt het zelf ook even aangegeven in de vragenlijst... dat je dat leuk zou vinden, om, uh, of leuk, in ieder geval... het nuttige onderwerp zou vinden. Want wat is er eigenlijk aan een vooroordeel te benoemen wat er bestaat? Nou, er wordt dus met vrij veel dikden neergekeken op het... wat ik dan in de bredere zin, niet alleen de streekroman... maar ook eenvoudige trillers en zo noemt... het gemakkelijk toegankelijke boek. Uh, ik praat het graag even in het historische kader. Die discussie is namelijk al heel erg oud. Het begon al in de tijd met Stijn Streuvels, Herman de Man. Nou, dat beschouwen we tegenwoordig toch wel als literatuur. Hoe is dat nou gekomen? Vroeger werd er wel geschreven over de bovenlaag van de bevolking. Maar vergeet niet dat de eenvoudige man op die tijd ongeletterd was. Men ging niet naar school, want men moest gewoon gewerkt worden. was kinderarbeid, was heel normaal. Toen is er in 1874 is het kinderwetje gekomen van Van Houten... waardoor dus kinderen fabriekskinderen dus niet meer mochten werken tot 12 jaar, maar ze moesten naar school gaan. Dat betekende al een hele verbetering, want ook de arbeiderskinderen leerden in die tijd lezen en schrijven. Het gold echter nog niet voor uh, kinderen van boeren, en een groot deel van de bevolking destijds was uh, boer, of woonde op het platteland, want die moesten wel degelijk helpen als de aardappelen gerooid moesten worden, enzovoorts. Dat is in 1900 veranderd. In diezelfde tijd begon Stijn Streuvels met zijn eerste uh, streekromans, want Naarmate dus de eenvoudige man meer geletterd raakte... kwam er ook behoefte aan literatuur die zij wilden lezen. En de, de mensen met geld die het altijd al konden... die waren meestal niet geïnteresseerd in het leven... van de eenvoudige werknemers die ze hadden. Dus daardoor, omdat het dus gelezen werd... ook door bredere lagen van de bevolking... was er al gelijk een discussie van dat is geen literatuur... en werd erop neergekeken. Nou ja, dat, dit, sinds die tijd is het ook altijd een beetje blijven ontstaan. Uh, in de jaren 30 is als eerste zo'n beetje begonnen Jannetje Visser-Rozendaal. met meer de streekroman schrijven zoals wij die nu kennen. Om de simpele reden dat ze nauwelijks te eten had en dat de huishoudpot gevuld moest worden. Eigenlijk heel modern principe. Hè? Ik bedoel, uh, een van de eerste werkende vrouwen. In de jaren 50, 60, 70 was de streekroman gigantisch populair. En uh, daardoor werden ook boeken gepubliceerd... die uh, ja, nou ja, misschien wat minder niveau hadden enzovoort. En is de slechte naam uh, verslechterd. Uh, ik heb wel eens, in, uh, zo in de loop van de jaren tachtig... toen de eerste interviews voor mij kwamen... wel eens een literair uh, criticus... Uh, uh, een brief geschreven van... Uh, ja, waarom wordt er nou zo op de streekerman uh, neergeschreven? En ik moet nog zeggen dat ik tot op de dag van vandaag waardeer... dat ik het antwoord kreeg dat hij er nog nooit een gelezen had. Dus het is heel gemakkelijk om een mening te hebben... als je daar dus uh, verder niet in verdiept. Dat lijkt me juist heel moeilijk om een mening te hebben... wanneer je ergens nou, niet ja, in verdiept. Daarom, hebt. Goed, dus daar waardeer ja. ik ook zijn eerlijke antwoord, Ja, snap dat, je? dat is wel eerlijk. Ja. Maar wat, wat, even, even terug. Dat wat... is een beetje hoe het is ontstaan. Ja. En je loopt er nu automatisch tegen aan. Maar wat, wat, wat betekent dat voor jou als schrijfster? Want je bent een van de meest gelezen schrijvers. Ja. De meest uitgeleende schrijvers ja. in, de, in de bibliotheek, de meest gekochte schrijvers, je staat in de top ja. 5 volgens mij. Ja. Wat betekent dat dan voor jou? Tot, tot voor kort was je dus eigenlijk behoorlijk anoniem en onbekend. Ik bedoel, ik heb er wel altijd van kunnen leven, maar ik bedoel, ja, je zat niet in dat circuit, er was geen media-aandacht voor... En eh, gaandeweg is dat gaan veranderen. Ik zeg ook maar zo, het is niet uniek voor de letteren. Je kent het ook in de muziek. Je kunt naar een concert gaan van vrouw Frans Bouwer... en je kunt naar een opera gaan. Ik bedoel, er zit toch ook een wereld van verschil. Tussen. Ook acteurs kennen het. Je kunt spelen in een stuk van Shakespeare... en je kunt spelen in een soap. Daar wordt ook op neergekeken. Dus eigenlijk zie je dat in de hele linie van... laten we zeggen, ja, wat men dan kwaliteitsverschil noemt. Aan de andere kant zeg ik... Als auteur, ik hou ook mijn boeken bewust gemakkelijk. Hè. Niet te lange zinnen, niet te moeilijke woorden. Dus veel mensen kunnen ze le lezen. En uh, je krijgt mensen aan het lezen... die misschien niet direct een literair boek uh, zouden schrijven. Toen mijn jongste zoon van het gymnasium afkwam... en zijn literatuurlijst had gelezen... toen zei hij zo, daar ben ik de rest van mijn leven mee klaar. Dat is nou precies het tegenbeeld van wat er bereikt moet worden. Dus... En dan het gevoel, Gerda van Wageningen. Ja. Wat is het gevoel wat het je oplevert dat men ook anno nu nog, ook al zou het verbeterd zijn... zoals je nu ja. omschrijft... toch nog daar een, een, een, ja, een lichtelijke vorm van op neerkijken, handhaven. Ik heb geleerd het naast me neer te leggen. Ik doe wat ik doe. Ik zeg altijd maar zo, Harry Moelis kon geen streekroman schrijven... en ik kan niet schrijven zoals Harry Moelis dat deed. Dus iedereen zijn vak. En iedereen zijn lezers, en jij meer en, dan hij misschien wel. Nou ja, dat, daar wil ik niet eens over oordelen. Ik bedoel, maar uh, het feit dat mensen je boeken lezen met plezier... en misschien gaan ze dan alsnog eens in de literatuur ook wat lezen. Nou, dan hebben wij alleen al een functie... als schrijvers van het eenvoudig toegankelijke boek. He, als we dus mensen daarmee dus bereiken... die anders ook dan een boek gaan lezen. Ik bedoel, wat verder. Het is al heel belangrijk in deze tijd dat de mensen blijven lezen. Die gelezen ja. ge blijft worden. Ja, ja precies. Ja, ja. Ik dus. kan me niks beters voorstellen dan een toegankelijk boek, hoor. Ja. Want ik kan me ook zo goed voorstellen dat mensen die zo hard aan het werk zijn, He, anno nu wordt er heel ja. veel van je gevraagd... en geëist, en et cetera, et cetera, dan is toch juist het moment van de ontspanning... is toch juist het toegankelijke boek, in plaats van dat je daar ook nog... vreselijk over na moet gaan denken. Ja, maar ja, Je kunt het ook beide waarderen, ik bedoel, daar is ook niks mis mee. Maar uh, ik heb zelfs voor het blad van de Vereniging van letterkundigen een dergelijk verhaal opgeschreven, en ja, ik had eigenlijk wel gehoopt... op iemand die bijvoorbeeld zo op de literatuur staat als Connie Palme. Ik zou er best wel eens mee in discussie willen gaan, want... Zij doet iets unieks, maar ik doe het op mijn manier ook. En daar is geen van beide kanten iets mis mee. Ik hoop dat Connie Palm hier uh, op Radio 1 de zit te luisteren... <laughs> en deze oproep heeft gehoord. Want jij zou wel eens een keer met haar in gesprek willen. Nou, ik Hierover. bedoel, mekaars uh, uh, standpunten wat nader tot elkaar brengen... en wat meer begrip voor het ene en het andere standpunt krijgen... dat zou een grote winst betekenen, denk ik. Heel mooi. Voor de schrijverswereld als geheel. We gaan voor die winst in de nabije toekomst. Ik ga nu voor een doosje vol geluk. Dat is uit handgeschept papier. En als ik dat openmaak, dan uh, zie je daar een klein pincet in liggen. En dan ook nog eens... Nou, bijna 200 kleine papieren rolletjes. En op ieder rolletje staat een spreuk. En jij mag op goed geluk daar één rolletje uithalen. En dat wordt jouw geluk van dit weekend of de nabije toekomst. Zo. En dan ga ik even afkondigen in de tussentijd, want... Wij zijn inderdaad alweer geland in de vroege zaterdagochtend van 14 juli. En ik was in het laatste uur in gesprek met de faamde streekromanschrijfster Gerda van Wageningen. Voor informatie over onze uitzendingen kunt u kijken op de site nachtvluchten.fm en op teletekstpagina 331. En daar staat ook nog de prijsvraag waarmee u dus het honderdste boek van Gerda van Wageningen kunt winnen, getiteld Onrustig Hart. Um, de links die staan uh, van onze gasten ook op die site nachtvluchten.fm. De techniek hier was in handen van René Visser... redactie en regie Barbara Elbert. Samenstelling en presentatie Nora Romanesco. En zometeen na het nieuws um, kunt u gaan luisteren naar het NOS Radio 1-journaal. En daar zit Bert van Sloten in de startblokken. En jij hebt een spreuk. En ja. dat wordt het laatste woord van Gerda van Wageningen. Ik ben benieuwd. Hoop is een soort geluk... Misschien wel het grootste geluk dat in deze wereld voorhanden is. En hmm. dat is waar. Wat is een mens zonder hoop? Ja. En jij bent sowieso een positief en hoopvol... ook altijd voor de goede afloop ja, van Ja, ik bedoel, kijk, je wordt nou wat ouder... dan kun je over gaan zitten simmen. Nee, ik bedoel, ik denk ook altijd van... oh, wat zou het leven me nog te bieden hebben? Ik denk dat je in ieder geval net zo oud wordt... als het aantal boeken wat je geschreven hebt. Dat, en dat is in ieder geval honderd. En als je er dan nog een paar bijschrijft... Nou, dat is het mooiste, hè? Als ik nog eventjes te lekker mee door mag gaan. Dat zou ik zeggen. Ja. Hartelijk bedankt voor dit gesprek, Gerda van Wageningen. Graag gedaan. En aan de luisteraar een heel goed weekend toegewenst. Dag.